3 uur. NPO Radio 1 met Jan Mom. Goedemiddag. De documentaire over het pubermeisje Alicia toont hoe zij door een tekort aan pleeggezinnen al vrijwel heel haar leven in jeugdinstellingen woont, waardoor haar perspectief op een goede toekomst steeds verder uit het zicht verdwijnt. Zo direct praat ik erover met documentairemaakster Marcia Ooms en hoogleraar pedagogiek Misha de Winter na het NOS Journaal. Mark Visser. Groot-Brittannië wil absoluut geen gezamenlijk onderzoek met de Russen... naar de vergiftiging met zenuwgas van de Russische dubbelspion Skripal. Dat twittert de Britse delegatie die op dit moment aanwezig is... bij een speciaal overleg van de OPCW, de organisatie tegen chemische wapens. Correspondent Tim de Wit. De Britse regering vindt het pervers, zeiden ze vanmiddag in een reactie. Je gaat toch niet dat land dat je als de belangrijkste verdachte beschouwt... van deze zenuwaanval uitnodigen om zich ook nog eens te bemoeien met het onderzoek. Dat vinden de Britten ja, onvoorstelbaar eigenlijk. En daarom zien ze die bijeenkomst vooral als een soort afleidingsmanoeuvre van de Russen. Want de Britten willen vooral antwoorden van de Russen op alles wat er gebeurd is. De politie Rotterdam doet vandaag opnieuw onderzoek in het water... bij de Haagse wijk Ipenburg om informatie te achterhalen... over de dood van Orlando Boldewijn. Het lichaam van de Rotterdamse tiener werd eind februari gevonden... op een eilandje in het water in de Haagse wijk. Hij was toen al acht dagen vermist. Wat afspraakje gehad met een man die in Den Haag... in de buurt van de plas woonde. Regisseurs brengen nu de diepte van het water in kaart. De Nederlandse actiegroep Konijn in Nood heeft op eerste Paasdag geprobeerd... om de Ronde van Vlaanderen stil te leggen. De stichting voert actie tegen de sponsor van het Willem-evenement, de Lidl... omdat die vlees verkoopt van konijnen die binnen elf weken worden geslacht. De actie mislukte omdat toeschouwers de politie waarschuwden. Milieudefensie daagt Shell voor de rechter... voor de rol die het bedrijf speelt in de oorzaak van het klimaatprobleem. Milieudefensie wil dat Shell stopt met het veroorzaken van klimaatschade... en dat het bedrijf gaat werken in overeenstemming... met het Klimaatakkoord van Parijs. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima... gaan in juni op staatsbezoek naar de Baltische Staten... en ook minister Blok gaat mee. Er zijn 1,2 miljoen handtekeningen ingezameld voor een burgerinitiatief voor minderheidstalen in Europa zoals het Fries. De initiatiefnemers vinden dat de culturele identiteit van de 50 miljoen sprekers van die talen wordt bedreigd. Daarom zijn ze blij met het grote aantal handtekeningen. This number largely exceeds our initial goal: de 1 million signatures. It is a historic moment, I believe, voor all our communities all over Europe. Dit is het grootste project dat nationale minoriteiten in Europa Als de ingezamelde handtekeningen geldig zijn, komt het voorstel op de Europese agenda. En dan het weer. Vanmiddag zo nu en dan buien, waarvan sommigen met onweer, hagel en wind stoten. Af en toe schijnt de zon. En morgen overdag dan draait de wind naar west tot noordwest, waardoor het een stuk kouder wordt zo'n 8 of 9 graden. Eerst zijn er nog buien, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk droog. Verkeersinformatie dan Edwin Gerritsen van ANWB. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn staat tussen afbrek Markelo en Deventer. 6 kilometer file met 20 minuten verdraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Twee rijstroken zijn daar dicht. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Knopen de Hocht en Knoop het Waterdorp. een half uur verdraging. Er zijn drie rijstroken dicht. En op de A325 Arnhem richting Nijmegen. Tussen Knoop het Velperbroek en Hussen 10 minuten verdraging. Daar staat een auto met pech.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 NPO Radio 1. Avro Tros. Het verdrietige verhaal van het meisje Alicia, vorig jaar te zien in de gelijknamige documentaire, moet als het aan de makers ligt jeugdzorg gaan veranderen. Wat ze van plan zijn, horen we zo. En politiek commentator Joost Vullings kijkt straks met ons vooruit op het liquidatiedebat in de Tweede Kamer vanavond. Joost, is het de eerste keer, voor zover jij weet, dat liquidaties daar op de agenda staan? Nou, in de Tweede Kamer is in het verleden heel veel gesproken over liquidaties, maar dan ging het gewoon over faillissementen, over liquidatieverkopen. Pas de laatste tien jaar, als het woord liquidatie in de Tweede Kamer valt, dan gaat het over criminele afrekeningen. Ja, zo derecht. Na half vier praten we er met jou over door. Jan Mom. De documentaire Alicia liet ons, de kijkers, vorig jaar... heel dicht bij een meisje van negen komen. Een meisje dat buiten haar schuld en ook tegen haar zin... in een jeugdinstelling zit. Bij haar moeder was veiligheid niet gegarandeerd. En in het pleeggezin, waar ze als eenjarig meisje kwam... overleed na vier jaar plotseling haar pleegvader. De pleegmoeder kon in haar eentje de zorg niet aan. En sindsdien woont Alicia in de jeugdinstelling. En daar wacht ze maar op één ding op het moment dat ze terug kan naar haar moeder of naar een ander pleeggezin. Luister even mee naar een gesprekje tussen de toen negenjarige Alicia... en een jeugdzorgmedewerker. Wij denken dat het langer duurt voordat er een fijn plekje voor jou gevonden is. Het ja, is heel lastig uit te leggen, maar... Ze uh, zijn dan niet aan het zoeken. Ze zijn wel heel hard aan het zoeken, maar ze zijn anders aan het zoeken... dan met een wachtlijst. Ze zijn aan het zoeken voor jou naar een plekje wat bij jou past. En het duurt nog lang. Ja, maar, ja goed, maar we kunnen beter maar gewoon eerlijk zijn tegen jou. He? We weten gewoon echt niet hoe lang het allemaal gaat duren. Ja, dat is heerlijk. Maar ook heel pijnlijk voor de toen kleine Alicia-documentairemaker. Marsha Ooms volgde haar jarenlang. En begint op 9 april met een reeks gesprekken... naar aanleiding van de film in verschillende gemeenten. Goedemiddag, mevrouw Ooms. Hoi, Marsha. Ja. Ja. Waarom uh, besloot u, of uh, voefailleren of tutwailleren we, zegt u het maar... Uh, kunt je zeggen? Ja, waarom besloot jij uh, die gesprekken geeks te beginnen? Uh, dat is vooral omdat de film nog gewoon heel veel impact blijkt te hebben. Zijn, uh, de film is massaal bekeken, nou, uh, had ik nooit verwacht. Maar uh, ja, er kwam zoveel verontwaardiging en wanhoop en verdriet dat uh, ik besloot samen met uh, mijn producent Willemijn Cerruti om uh, ja, die. die Zeg maar die actie van mensen of mensen die in actie willen komen om die te bundelen en uh, in de hoop dat, uh, dat we samen iets kunnen veranderen. Ja, want wat, wat zouden dan vooral moeten veranderen? Um, kinderen als Alicia die komen eigenlijk, of die komen in een systeem terecht uh, waar ze zelf niks aan kunnen doen. Want er is een uh, perspectief. Uh, een gebrek aan perspectief. En ze komen in een systeem terecht waar ze eigenlijk. Um, natuurlijk steeds moedig, moeilijker gedrag vertonen... omdat ze ook bozer worden en hè, zich onbegrepen voelen. Maar ze moeten wel aan hun eigen gedrag werken. Ze worden eigenlijk verantwoordelijk gesteld. En uh, dat maakt het eigenlijk steeds complexer. Het gedrag ook steeds complexer. Een um, systeem, u bedoelt, ja, nou ja, de jeugdzorginstellingen... in dit geval, zeg maar, waar je dan in terecht kwam? Ja, het probleem is dat er eigenlijk geen, geen woongroepen zijn. Dus het komt steeds op een behandelgroep... En uh, ja, dan is een kind ook ergens uitbehandeld. Of ze kunnen haar veiligheid niet garanderen. En dan wordt ze doorgeschoven. En in dit geval, uh, trouwens in heel veel gevallen... Uh, worden de hekken steeds groter en uh, het kind steeds recalcitranter en roekelozer. Ja, dat gaat langzamerhand steeds meer, ja, je zou kunnen zeggen, de verkeerde kant op. Uh, een van de mensen die ook mee gaat doen aan de dialogen die u wil organiseren... is hoogleraar pedagogiek, Micha de Winter. Goedemiddag. Goedemiddag. Voervoeren of tutueren, dat vraag ik dan ook maar aan u. Nou, laten we dan je en jij zeggen. Oké, okay, goed. Dank. Uh, wat voor indruk heeft de film op jou gemaakt? Um, een enorme indruk. Uh, ik vind het heel belangrijk dat die gemaakt is. Ik vind het ook een hele knappe film. Um, en het voegt ook echt iets toe aan het, uh, aan het, aan het denken en aan het begrip. Kijk, uh, mensen zoals ik, wetenschappers, en, maar ook professionals in de jeugdzorg... die, die, die zitten in een bepaald uh, denkkader. En tegenwoordig denken we... Uh, ...steeds meer in termen van... Uh, nou, wat, is met, uh, ...wat is met dit kind aan de hand? He, wat heeft dit kind? Um, uh, en wat we eigenlijk steeds minder zien... ...is wat, wat nou de, de, de levensgeschiedenis... ...het levensverhaal van zo'n meisje... ...zoals Alicia is. He, als je in de film kan je zien... ...dat ze, ze wordt steeds van, het, van de ene te huis... ...naar het andere tehuis doorgeplaatst... ...omdat ze een moeilijk gedrag vertoont... ...dan moet ze in een nog iets geslotenere inrichting... ...en nog iets, nog iets hevig, heviger. Dus elke instelling ziet eigenlijk... Uh, wat er misgegaan is in de vorige en zet daar weer zijn eigen behandelplan op. Maar wat uiteindelijk niemand meer ziet... en dat is een beetje een soort systeemprobleem in die hele jeugdzorg... is wat, wat de levensgeschiedenis is van, de, van een meisje zoals Alicia. Kijk, uh, u, u heeft al, je hebt al... Sorry, je hebt al verteld uh, uh, dat ze, de, hoe de geschiedenis was. Ze uh, kon niet meer bij de pleegouders, niet meer bij haar moeder. Maar Alicia is consequent in wat ze eigenlijk graag wil. Namelijk, ik wil naar mijn moeder... Uh, dat houdt ze vol en dat, wordt natuurlijk, dat kan niet. Dat, dat wordt gefrustreerd. Uh, dus ze wordt alsmaar bozer en bozer. En ze gaat dus steeds agressiever en meer onhandelbaar gedrag. Ja, we uh, kunnen vertonen. een klein stukje en even het... laten horen uit de documentaire. Want daar zie je dus ook inderdaad in dat ze langzaam steeds bozer wordt, soms heel boos. In het volgende ja. fragment nog wel ingehouden. We luisteren naar elkaar, we schreeuwen niet naar elkaar. We zijn aardig tegen elkaar. We doen elkaar geen pijn. We zorgen dat het veilig is voor iedereen. We lopen niet weg. Kinderen hebben een veilige plek op de groep. Bijvoorbeeld je kamer hè, bij jou. Kinderen krijgen hulp van de groepsleiding. Kinderen vragen hulp op, aan de groepsleiding. En bij jou. Want voor jou is het dan zo. Hè, als er iets is dat je dan echt ook om hulp moet vragen. Hè? Want dat ging af en toe wel een paar keer mis vorige mijn keer. Mijn pennenbakje die heb ik voor jou. Nou ja, mijn hele kamer is versierd door jou ben ik heel blij mee. Het die tekening. Ja, een potje. Vind ik heel leuk. Maar wat dus wel belangrijk is... is dat je dus geen andere kinderen pijn doet. Ja, doei. Nee, dat is het nog niet klaar. Maar nee. What the fuck? Ja, dat was haar conclusie van dat gesprek... waarin haar ja, de regels van de instelling voorgelezen werden... Hè, omdat het eh, misging. En Masha Ooms, hoe was het voor jou om, om... Alicia al die jaren dat je al gevolgd hebt... ook steeds bozer te zien worden? Um, nou, dat boze vond ik heel uh, begrijpelijk. En uh, ja, ik heb daar op een of andere manier ook wel heel veel liefde voor uh, en begrip. Ik vond het vooral natuurlijk heel tragisch. Ik zou eigenlijk een film maken over een meisje wat uh, bij nieuwe ouders terechtkomt. En uh, ja, dat bleef uit. Dus dan ga, zie je, ja, dan word je toch getuige van een soort tragisch verhaal. Ja, en Michel de Winter, ook jij vindt die boosheid heel logisch. Ja. Ja, die boosheid wordt eigenlijk opgeroepen door onze onmacht om, om dat kind een goede plek te geven en om, om, om haar uh, ja, bijvoorbeeld weer goed in contact te brengen met haar moeder. Want dat is namelijk een van de dingen die mij is opgevallen. Kijk, de, de, je kunt het ook alleen al, eh, als je kijkt naar wat, wat voor geld het heeft gekost om haar in al die instellingen te behandelen. Uh, als je nou een, een deel van dat geld zou besteden uh, aan, het, aan het begeleiden van het contact tussen, tussen de moeder uh, en het kind, want dat is namelijk wat Alicia wil. Die roept heel consequent al die jaren lang door de hele documentaire in. Ik wil naar mijn moeder. Ik wil naar mijn moeder. He, ze wil gewoon liefde. Nou, dat is, dat is problematisch. Maar uh, ja, wat mij daaraan opvalt is dat, we, dat er eigenlijk nauwelijks geprobeerd is om dat contact tussen Alicia en haar moeder te herstellen. En dat is precies datgene wat we willen. Dus, en wat zij wil. Ja. Ja, dus wat mij opvalt is dat we dus kennelijk uh, heel veel kijken... naar wat is er met dit meisje aan de hand. He, wat heeft ze? Heeft ze een, een stoornis? Heeft ze een ziekte? We, uh, diagnose, behandeling? En dat we heel weinig kijken... wat heeft dat kind eigenlijk nodig? Ja, en ik moet zeggen, als kijker Marcia Ooms... dacht ik ook, waarom kan ze dan niet naar de moeder? Je ziet natuurlijk wel dat dat ook problematisch is. Die moeder heeft ook een probleemachtergrond. Maar zo erg dat het ook echt niet mogelijk was... om uh, Alicia naar haar moeder te laten gaan? Uh, naar jeugdbescherming was... Uh... Ja, die heeft ook gewoon heel veel ervaring met dat... Uh, zij, zij, wat, wat, hun, wat zij zeiden is... Uh, zij, zowel moeder als Alicia hebben uh, aantrek- en afstootmechanismen. En dat zou uh, daarom uh, fout gaan. En, uh, en moeder zei ook... Um, uh, Alicia zal veel te lang uit huis en heeft nu zulke problemen. Dat zou ik ook niet aankunnen. Ja, en die moeder, die laat ook, die is die niet betrouwbaar. Hè? Dat zie je ook in de documentaire dat ze vaak, uh, als ze belooft te komen, niet komt of niet belt. Uh, is hier, uh, Mischa de Winter, sprake van een systeemfout? Nou ja, in ieder geval, uh, um, te, als je, en dat vind ik het knappe van dit documentaire, dat, is, dat, dat kunstenaars geven ons eigenlijk een andere blik op die werkelijkheid. Hè, want in die werkelijkheid van iedere dag zien de professionals een meisje met gedragsproblemen. En wat we bijna niet meer zien, is dat het, dat het gaat om een meisje die snakt naar liefde, gewoon zoals alle kinderen dat doen. Uh, uh, en nou ja, wat ik de systeemfout vind, is eigenlijk dat niemand in dit hele verhaal meer het hele, de hele levensgeschiedenis van, van Alicia ziet en wat ze eigenlijk nodig heeft. En dus we denken wat mij betreft te veel in hokjes, te veel in ziektes of stoornissen, in bijbehorende behandelingen, in korte termijn doelen. Als je, je kan de andere manier op je ernaar kunt kijken is. Um, ja, wat, wat doen we nou met kinderen? Want daar zijn er een heleboel van. Die eigenlijk ontzettend graag gewoon bij hun ouders willen horen. Uh, maar waar dat om een of andere reden niet kan. Ik denk dat je dan ook hele andere dingen kunt doen. Namelijk gewoon heel sterk inzetten met, met goede pedagogische begeleiding. In het mogelijk maken van en het verbeteren van de relatie tussen de moeder en haar, uh, en haar dochter. En misschien kan ze niet meer thuis wonen. Dat geloof ik onmiddellijk. Maar je maakt mij niet wijs dat je dan niet voor kunt zorgen met, met al die expertise die er is om ervoor te zorgen dat Alicia een paar uur per week in ieder geval op een goede prettige manier voor beide met haar moeder kan doorbrengen. Ja en terwijl Alicia ook nog een vaste voogd heeft die daar misschien voor had kunnen zorgen toch? Ja dat, dat, dat is een van de dingen die mij verbaasd heeft, ik weet niet waarom dat is maar zij zou degene moeten zijn die het hele, de hele levensgeschiedenis kent en die ook consequent dat, dat die vraag van Alicia opvangt, namelijk uh, ik, wil naar, ik wil naar mijn moeder. Maar op een of andere manier komt dat er niet uit. Ook die gezinsvoogd gaat alsmaar mee in iedere keer weer nieuwe doelen stellen. Uh, wat wil je de komende vier weken in deze instelling leren? Alicia is niet geïnteresseerd. Die roept gewoon consequent ik wil naar mijn moeder. Ik wil liefde van mijn moeder. Marcia Ooms, uh, ja, meer investeren in dat contact met je moeder... Nou, ik heb gezien dat, uh, dat, uh, dat zij dat voogd en de jeugdbescherming uh, overtuigd waren... van het idee dat Alicia heel erg gebaat zou zijn bij een uh, pleeggezin... dat gespecialiseerd is in hechtingsproblematiek omdat Alicia natuurlijk op een gegeven moment ook wel moeilijk gedrag uh, vertoont. Dan moet je ook uh, wel sterk voor in je schoenen staan. Maar daar is gewoon een heel groot gebrek aan. Dus ik ben echt getuige geweest van de voogd... die uh, bij alle instellingen ook gewoon een nul op request krijgt. We hebben ze niet. Die mensen hebben we gewoon niet. En... Uh... Die, die voogd heeft vooral uh, energie gestopt in het vinden van een pleeggezin. Hè, want je ja. geeft dat ook aan. Ze wil liefst contact met de moeder. Maar anders, uh, ja, uh, nummer twee, zeg maar, ze zou graag weer in een pleeggezin willen. Uh, daar is een tekort aan. Is ook u, uh, jouw ervaring, Michelle de Winter? Nou ja, kijk, wat ik hier zie gebeuren is dat we eigenlijk het gedrag van Alicia met elkaar zo hebben laten escaleren, zo moeilijk hebben gemaakt, want ik denk eigenlijk dat, dat we met z'n allen hier mede verantwoordelijk voor zijn. Eh, eh, dat het inderdaad nu bijna onmogelijk is om daar een, een, heel, een, een pleeggezin voor te vinden. Nu, nu, ja. nu het steeds problematischer is geworden. Ja. Maar ja, als, het, als het vroeger was gebeurd, had daar wel in uw ogen een gezin voor gevonden moeten kunnen worden? Dat denk ik wel. En als je daar voldoende middelen voor besteedt om daar dan ook hele goede begeleiding bij te geven. He, want het is inderdaad, ja, ik bedoel, al heel lang uh, vertoont dat meisje gedrag wat heel moeilijk is. Ja, Ik denk dat het voor een deel is uitgelokt, dat gedrag. Maar goed, dat, dat is wel de realiteit. En ik denk dat, je, dat wij dus met elkaar verantwoordelijk ervoor zijn om, om bij zulke kinderen ook gewoon veel meer te investeren. Um, uh, in het begeleiden van die pleeggezinnen. Want het is niet makkelijk, dat geeft ik. Nee. toe. Maar als je ooms die, die bijeenkomst... He, die je binnenkort gaat uh, organiseren... naar aanleiding van de documentaire... wat hoop je dat die op gaat leveren? Um, nou ja, er is wel uh, behoefte aan vernieuwing. En dat, dat hoor je gewoon echt wel van iedereen. Dus dat is, de, dat is wel een, positieve, uh, een uitkomst, positieve uitkomst uit de film. Hoe zwart die ook is. Iedereen staat wel uh, aan dezelfde kant... Dit moet anders. En uh, ja, dat, dat vind ik ook wel hartverwarmend. Dat, dat iedereen komt praten. Alle actoren rondom Alicia. Dus hè, al, van alle, alle uh, dus cliënten, werkers uit de uh, praktijk, politiek, in instellingen en, en justitie. Die komen allemaal meedenken over hoe het anders moet. En, uh, en ook deze kinderen uh, in kaart te brengen in uh, verschillende gemeenten. Laten we Om... hopen dat het... Ja. Sorry, je wou nog iets aan toevoegen. Om ma met maatwerk uh, ja, toch te zorgen dat ze een andere toekomst krijgen... dan het zicht op jeugdzorg plus gesloten jeugdzorg. Ja. Hopelijk gaat dat iets opleveren voor alle kinderen... die in vergelijkbare situaties zitten. Eh, dank documentaire maken Marcia Ooms. En dank ook hoogleraar pedagogiek Micha de Winter. En Groofvaart met Lighthearted Cheers. Nieuws via de NOS. Een bestuurder en een werknemer van een thuiszorgorganisatie in Utrecht zijn opgepakt. Ze zouden jarenlang hebben gefraudeerd met persoonsgebonden budgetten van cliënten... voornamelijk van Turkse komaf. En met de fraude was vermoedelijk meer dan 6 miljoen euro gemoeid. Officier van Justitie van het functioneel parket Magdal Geertsma. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zijn die verdachten te werk gegaan? De verdachten zijn als volgt te werk gegaan. Zij hebben een thuiszorgbureau... dat zogenaamd zorg leverde aan klanten van Turkse Comas... zoals u zelf ook net al zei. En zij hebben het geld dat besteed is... zou moeten worden aan zorg... hebben ze niet besteed aan zorg. Uh, en dat is met ongeveer vermoedelijk 80% van de uitgekeerde gelden gebeurd. Slechts 20% daarvan werd daadwerkelijk aan zorg besteed. Dat is het vermoeden. Ja. En hoe is die vrouw dan dichtgekomen? Die vrouw is aan het licht gekomen... doordat er meerdere meldingen binnen zijn gekomen bij gemeentes. En, en, en werkte die verdachte samen met hun cliënt... of wisten die daar niks van? Nou, het vermoeden is in dit, uh, in dit onderzoek... dat er inderdaad samen werd gewerkt tussen de twee verdachten. dat zijn twee broers, met de PGB-houders. En de PGB-houders zouden het geld gedeeltelijk cash hebben gekregen... en uh, dat geld niet hebben besteed aan zorg... Maar dat is het vermoeden. En dat is op dit moment nog onderwerp van onderzoek. Ja, nou is er een heel groot bedrag mee gemoeid met die fraude. Vermoedelijk meer dan 6 miljoen euro. Uh, wordt dat dan verhaald op deze mensen... als het inderdaad uh, onterecht is uh, uitgegeven? Nou, wij kunnen het als openbaar ministerie afpakken... als het daadwerkelijk crimineel geld is. En dat is wel het vermoeden. En uh, er kan ook een groot deel van het geld... kan worden teruggevorderd uh, door de zorgverleners... Teruggevorderd? Maar het zeker, nee, het ja, zeker. Teruggevorderd van de PGB-houders. Dus de PGB-houders zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen budget. En als dat ten onrechte is uitgekeerd omdat het niet besteed is aan zorg, kan het worden teruggevorderd. Ja, en de twee uh, verdachten? De twee verdachten, die zijn, uh, dat zijn de hoofdverdachten in dit onderzoek. Dat zijn geen PGB-houders, maar daar kan het OM uh, geld van terug. En dat hebben we ook gedaan in die zin dat we beslag hebben gelegd op de luxe goederen die ze er vermoedelijk mee hebben gekocht. We hebben beslag gelegd op een Porsche, op een Audi, op een BMW, op een Land Rover. En als we geld aantreffen, dan zullen we daar ook beslag op leggen. Mag dat, Gerritse, van het Functioneel Pakket. Dank u wel. De wereld van morgen. Hoe innovaties ons leven de komende jaren gaan veranderen. WC-papier spoelen we jaarlijks met 180 miljoen kilo door de wc. En meestal denken we daar verder niet bij na. Maar toch kun je gebruikt toiletpapier prima hergebruiken. Erik Pijlman van het bedrijf Selfashion weet hoe dat moet. Goedemiddag meneer Pijlman. Goedemiddag. Ja, hoe komt u aan dat gebruikt toiletpapier? <laughs> Uh, nou, dat doen we in samenwerking met, uh, met de Nederlandse waterschappen, uh, installeren we fijnzeeftechnologie in waterzuiveringsinstallaties. Uh, dat klinkt allemaal heel technisch, uh, is eigenlijk vrij simpel. Gewoon een zeefje op het moment dat het uh, rioolwater de zuivering binnenkomt en dan vangen we een heel groot deel van het gebruikte toiletpapier af en zo uh, halen we het weer uit, uh, uit, uh, uit de afvalstroom. Ja, lijkt me geen fijn werk. Nou, nee, dat gaat voor een groot deel automatisch. Dus dat, dat valt reuze mee. Ja, er zijn, uh, sowieso is sowieso slipzuivering, natuurlijk. Een, een proces uh, wat zijn eigen kenmerk heeft. Daar valt dit gewoon onder. Dus dat valt reuze mee, hoor. Gelukkig, ja. En, en dan heeft u dat verzameld. En dan maakt u er weer wc-papier van... Nee, nee, dat is iets wat we niet doen. Dat, dat raakt wat te dicht aan consumentenmarkten. Wat we nu in eerste instantie doen, is, is andere markten ontwikkelen. En voor ons is dat wc-papier een, een, een, een waardevolle grondstof. En we zien dat niet als afvalproduct, maar in het kader van circulaire economie... als een waardevolle grondstof. En, um, um, uh, dus we maken een product dat weer uh, toepasbaar is... bijvoorbeeld in, uh, in de infrasector als additief voor, uh, voor asfalt. Dat is onze, onze eerste markt eigenlijk die commercieel haalbaar... Uh, ontwikkeld is op dit moment. Dus stopt het in het asfalt. Ja, ja, ja. He, dat, uh, u kunt zich voorstellen dat gebruikt door ledpapier... dat nog niet iedereen daar gelijk... ...heel erg enthousiast over is om dat weer toe te passen in productieprocessen. De asfaltmarkt is een geschikte opstartmarkt voor ons. Daar is ook veel interesse om met dit soort zaken aan de slag te gaan. En de asfaltmarkt staat natuurlijk ook voor een, voor een opgave om, om, om productieprocessen te verduurzamen. En daar past dit uitstekend in. Ja, want wat is het voordeel dan van dat hergebruikte toiletpapier in het asfalt? Nou, het CO2-profiel van dit hergebruikte asfalt is, is, is vele malen beter dan het originele product. Uh, dus daar zit een belangrijk uh, CO2 -profiel voordeel profiel, in. Het CO2-profiel, want waarom is dat beter? Uh, nou ja, we reduceren hier in feite uh, CO2-uitstoot mee... Uh, en dus daarmee dragen we bij aan, aan, aan verduurzaming van, van productiesystemen. Maar, maar hoe dan? In de om, omdat het normaal verbrand wordt, dat afval? Of? Ja, ja, dat is natuurlijk goed om te benoemen. Uh, uh, wat, wat normaal gebeurt is dat dit materiaal, het, het gebruikte toiletpapier, uh, verwerkt wordt als, als slip door de uh, waterschappen. Uh, voor de verwerking daarvan wordt best veel geld betaald. Dat betalen we in principe met z'n allen door, door de waterschapsbelasting. En wat we nu doen is een deel van die slipfractie eigenlijk omzetten in een, uh, in een waardevolle grondstof. Dus aan de ene kant reduceren we daarmee de kosten voor een waterschap... En aan de andere kant creëren we uh, marktwaarde uh, richting de infrasector. En ligt het al ergens? Kunnen we al ergens overheen rijden over ja, hergebruikt toiletpapier? <laughs> ja, er zijn uh, inmiddels uh, er is een aantal projecten uh, gerealiseerd. Uh, bijvoorbeeld een fietspad uh, in de buurt van Leeuwarden. Um, en de Waddendijk van, uh, van het Waddeneiland Ameland. Als u daar aankomt met de veerdiensten, dan, uh, dan ziet u daar ook een stuk uh, asfalt liggen. Uh, een parkeerplaats bij, uh, een kinderboerderij in Groningen. Duurzame. Dus we hebben een en... hele reeks uh, projecten. En ook goedkoper? dan gewoon asfalt? Uh, nou, we zijn concurrerend. Het is competitief aan, aan reguliere producten in de markt. Uh, maar de winst zit er met name in, in, uh, ja, in, de, in de verduurzaming van het, van het systeem. En dat is hard nodig. Daar hadden we het eerder in de uitzending ook al over... als het ging om gebruik van vlees. heel ander onderwerp. Maar dank ja. voor deze uitleg, ja. Erik Peilman van Selfation. Graag gedaan. Straks in Politiek Vandaag het liquidatiedebat. Grote vraag, waar gaat de Tweede Kamer vanavond precies over debatteren? Dat hopen we zo te horen van Maarten Groothuizen van D66. En Europa-deskundige Mathieu Segers over de wankelende brexit. En de zomer van de waarheid voor de Franse president Macron. Tegen 4 uur trending vandaag met Tijn Rosdorff met... Ja Jan, als je genoeg volgers hebt en je wil af en toe wat twitteren over uh, bitcoins... dan kan je een ton per tweet krijgen. Ik geloof er nu al niks van. Maar ik ben, echt waar. ben heel erg benieuwd. Zo Eek, na het NMS Journaal. NPO Radio 1. Mark Visser. Op last van de inspectie SZW zijn vandaag een bestuurder... en medewerker van een thuiszorgorganisatie in Utrecht opgepakt. Ze zouden jarenlang hebben gefraudeerd met persoonsgebonden budgetten... van cliënten voornamelijk van Turkse komaf. Vermoedelijk was daar meer dan 6 miljoen euro mee gemoeid. De politie doet vandaag opnieuw onderzoek in het water... bij de Haagse wijk Ipenburg om informatie te achterhalen... over de dood van Orlando Boldewijn. Het lichaam van de Rotterdamse tiener werd eind februari gevonden... op een eilandje in het water in de Haagse wijk was toen al acht dagen vermist. En de Nederlandse actiegroep Konijn in Nood... heeft op eerste paasdag geprobeerd om de ronde van Vlaanderen stil te liggen. U weet wel, die werd gewonnen door Nicky Terpstra. De stichting voert actie tegen de sponsor van het wielevenement, de Lidl... omdat die vlees verkoopt van konijnen die binnen elf weken worden geslacht. De actievoerders wilden een brug dicht bij de finish blokkeren met kettingen... maar dat mislukte doordat toeschouwers de politie waarschuwden. Dus daar konden ze wel doorrijden. Maar op de wegen blijkbaar niet, Edwin Gerritsen. Er staan zeven files nu, Jan. De files met de meeste vertraging staan op de A1. Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Afrik Markerlo en Deventer. 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Twee rijstroken zijn daar dicht. Bij Rotterdam op de A16 richting Breda. Voor Rotterdam Feyenoord. 10 minuten. En op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Soesterberg en Amersfoort. 10 minuten vertraging. Politiek Vandaag. Met Jan Mon. Het houdt de gemoederen al bijna een week bezig. Redouan B., de broer van de kroongetuige Nabil B., werd vorige week donderdag in koele bloeden geliquideerd. En dat is echt een nieuwe stap in de bendeoorlog. in de Tweede Kamer debatteert daarover vanavond. Over dat debat ga ik het hebben met D66-kamerlid Maarten Groothuizen... en met onze eigen politiek commentator Joost Vullings. Meneer Groothuizen, om met u te beginnen. Goedemiddag. Eh, goedemiddag. Een debat over liquidaties. En dan inderdaad geen financiële, maar helaas eh, mensen die geliquideerd worden. Ieder, iedere politicus, ieder mens zal zeggen dat is ernstig. Maar wat moet en kan de politiek dan doen? Nou, inderdaad, de onacceptabele geweldspiraal... En terecht stelt u de vraag, wat kunnen we daar als politiek aan doen? Ik zie eigenlijk drie lijnen daarin. Um, ik denk dat we uh, moeten versterken dat we onze opsporing en vervolging op orde krijgen. Dat die beter wordt, kwalitatief beter wordt vooral. We zien dat de politie worstelt met uh, moderne vormen van criminaliteit. Uh, de informatiehuishouding, diversiteit, andere groepen die dit soort dingen doen. Daar moeten we echt in investeren. Dat je een ander type rechercheurs heeft wat, wat goed in staat is ook uh, met dit soort uh, delicten om te gaan. Tweede is um, de beveiliging van mensen die eventueel bereid schijnen uit de school te klappen uit dit soort miljoen. Die moet natuurlijk op orde zijn. Dat als mensen dat doen, of familieleden, dat die beschermd zijn. En de derde lijn is dat we denk ik heel erg moeten proberen te voorkomen... dat jongeren afglijden in dit milieu. En er zijn diverse manieren waarop je dat kunt doen... Uh, misschien komen we er daar nog over te spreken. Maar ik denk dat dat echt, echt de kern is. Zorg dat jongeren vroegtijdig. Uh, als ze bijvoorbeeld op school uitvallen. Uh, als ze worden gepakt voor kleinere delicten. dat er dan al wordt ingegrepen. om te voorkomen dat ze uiteindelijk in die keiharde criminaliteit terechtkomen. Ja, ja. lijkt me nuttig. Klinkt me ook weer niet helemaal nieuw in de oren. Joost, uh, wat denk jij, wat verwacht eigenlijk uh, de gemiddelde Nederlander van de politiek in deze? Nou, ik hoop dat de gemiddelde Nederlander niet weet dat dit op de agenda staat. Want als je als gemiddelde Nederlander de Kameragenda uit je hoofd kent. dan uh, kun je beter, <laughs> beter iets anders gaan doen. Nee. Ja, kijk, dat is altijd lastig met dit soort debatten. Je zei het zelf al, dat, dat begint meestal iedere inbreng van ieder Kamerlid om te zeggen dat hij het heel erg vindt. Of zij vinden het heel erg. En dan gaan ze elkaar nog, meestal nog de maat nemen, want de een vindt het toch net iets erger dan, dan de ander. En aan het einde van het debat denk je, ja, wat is er nou eigenlijk afgesproken? En dan is meestal de, de wereld niet veranderd. En dan is er meestal een brief toegezegd dat de minister nog iets gaat uitzoeken. Bijvoorbeeld dat hij zegt, nou, ik ga nog eens kijken met, met jeugdzorg. Inderdaad, of we over die jongens en meisjes die dreigen af te glijden, of we daar wat aan kunnen doen. Ja, en dan heel vaak uh, verzandt het... Dit ja. soort kwesties. Dan worden van Maarten Groothuizen he, een aantal uh, mogelijkheden... opsporing verbeteren, uh, getuigen beter beschermen. Dat zijn de onderwerpen waar het vooral over zal gaan. Nou, je kan het ook denken aan, aan, aan, aan hoe kom je aan wapens. Ik om uh, uh, um iemand te liquideren heb je wapens nodig. Hoe, hoe kan je daar makkelijk aankomen? Kunnen we niet wat doen aan illegale wapenhandel? Maar er zullen ook gewoon fracties zijn die zeggen van... nou, we hebben gewoon meer, uh, meer agenten nodig, meer officieren van justitie. Ja, en dan heb je het al heel snel over gewoon veel meer geld uitgeven. Ja, en dat, dat wordt sowieso een heel lastig verhaal. Ja, dat ligt misschien wel een beetje in lijn met wat Jan Struis, voorzitter van de politievakbond NPB gisteren, zei bij Pauw. Hij vertelde dit over die liquidatiegolf. We doen ontzettend veel incidentenpolitiek. Uh, ja, en de grote jongens die, uh, die groeien door. En uh, uitvoerders vind je altijd wel. Hè? Er is ook een goede markt voor. Dus uh, nee, het is echt een, een, een fors probleem. Leidt dat tot frustratie bij het politiekorps? Ja, dat leidt tot, uh, tot frustratie bij de regisseurs. Ah. Als je steeds de kleine vissen uh, moet, uh, moet vangen... Hè? We uh, een item gemaakt over de haven van Rotterdam... Ja, waar momenteel uh, ontzettend veel grote cocaïnevangsten... waar we alle regisseurs zeggen, ja, we vangen de kleine vissen. En we zien de grote vissen op de achtergrond alleen maar rijker worden... vakantieparken, nou, enzovoort, enzovoort. Ja. Uh, en dat, dat gaat maar door. En ja, de incidentenmanagement, uh, uh, ook in de Tweede Kamer hoor... want morgen gaan we een, een uh, debat in. Nou, ik heb veel uh, politici uh, contact. Ja, mijn, uh, mijn vrees is dat het weer over incidenten gaat... en niet op de structurele oplossing. Jan Struijs was dat, voorzitter van de politievakbond, MPB, Maarten Groothuizen. Van D66 is zijn vrees terecht. Gaat het vanavond vooral over de incidenten? Nou ja, ik begrijp die vrees. Ik ben wel wat minder uh, cynisch dan Joost. Um, kijk, het regeerakkoord trekken we ten eerste al geld uit om na jarenlange bezuinigingen toch echt wel een versterking te doen. de hele strafrechtketen: politie, openbaar ministerie en rechtspraak. Dat is denk ik een hele goede stap om mee te beginnen. Waar ik het wel heel erg mee eens is, dat het niet de oplossing is om bij elk probleem een blik agenten open te trekken. En daarom zei ik ook in het begin, waar je vooral moet in investeren, is in kwaliteit en in kennis. Uh, je hebt nu andere kwaardigheden nodig bij de recherche dan 40 jaar geleden. Je moet nu om die grote jongens te pakken moet je financieel investeren. Moet je handig zijn in de cyberwereld. En daar is de politie wel heel druk mee bezig. Maar dat is natuurlijk een, een behoorlijke omschakeling. En dat gaat ook niet van de een op de andere dag. Maar daar moeten we wel aan blijven werken. Joost, je bent te cynisch. Ja, dat, dat heb ik wel eens last van. Nou ja, goed, het punt is natuurlijk dat, dat Maarten Groothuis zegt ook van de politie is daar natuurlijk al mee bezig met ja, modernere manieren van rechercheren. En dan is het wel heel aardig dat de Kamer zegt dat moet sneller. Maar ja, dat soort dingen verander je niet, niet 1, 2, 3. En soms, ik bedoel, ik moet niet, kan niet, hoef niet al te zien niet zijn. Kijk, soms leidt zo'n debat ergens wel toe. Maar waar ik dan vaak moe van word, is dat je. Dan komt er zo'n debat, denk je het is belangrijk onderwerp. Het is ook belangrijk dat de Tweede Kamer daarover spreekt. Het is toch een beetje ook de, zeggen, de emotionele ventiel van ons land. Dit soort onderwerpen moeten daar ook besproken worden. Maar hoe het dan vaak gaat, op het moment dat een van de Kamerleden zegt... wie weet hebben we meer agenten nodig... dan rent gelijk een ander Kamerlid naar de, telefo naar de telefoon, naar de, naar de microfoon... om te zeggen van ja, maar een jaar geleden diende ik een motie... en voor meer geld voor de politie die gaf hij niet thuis. En dan, dan wordt het vaak een beetje jijbakkerig... en eh, iedereen probeert dan het beste jongetje van de klasse zijn. Ik hou het meeste van de politie en ik wil het meeste boeven vangen... en de anderen niet. En dat vind ik wel eens vermoeid met dit soort actuele debatten. Ja, Maarten Groothuizen, ja, we hoorden uh, Jan Struijs zeggen... Uh, er wordt uh, heel snel gereageerd door politie op allerlei uh, incidenten. Maar het resultaat is dus dat de, de, de grote kopstukken, de grote mannen erachter, ook als het om die liquidaties gaat, dat die uh, met heel veel geld ergens, ja, al dan niet in het buitenland, uh, blijven genieten van hun inkomsten. Ja. Nou ja, dat, dat, dat beeld herken ik. Ik was zelf ooit officier van justitie, nog niet al te lang geleden. En daarom vind ik het ook heel erg belangrijk... dat we een beetje de blik anders werken. Traditioneel kijkt de politie heel erg naar wat we kerels en kilo's noemen. En ik denk dat de politie veel meer moet gaan nadenken over... hoe kom je nou bij de top? Kijk, die top geeft opdrachten, die doet zelf niks. Het is heel moeilijk aan de drugs of aan de moord te linken. Maar die valt wel te raken op het moment dat je aan die bezittingen komt. Op het moment dat je, dat je die positie die ze hebben opgebouwd... Weet. Aan te tasten. En ik denk dat daar echt wel een, een sleutel ligt, maar dat vereist een heel ander type regisseurs. Dat vereist mensen die goed zijn in het doorprikken van allerlei witwasconstructies, en schijnconstructies, in schijnconstructies, in, uh, in hele kerstbomen aan rechtspersonen in het buitenland. Daar heb je een ander type mens voor nodig dan de regisseur van 30, 40 jaar geleden. Ja, en wil je tegelijkertijd aandacht blijven besteden aan nou ja, kleine diefstallen en andere zaken, maar je wil ook dit doen, dan heb je dus meer mensen en dus meer geld nodig. Nou, ik, ik ben heel erg uh, terughoudend in dat meer mensen, want ik denk dat je vooral meer kwaliteit nodig hebt. En daarom zei ik... het is niet een kwestie van een blik politieagenten opentrekken. En dan is het probleem boven. Je moet gewoon zorgen... Dat die, dat die organisatie een ander type kennis in huis haalt. En dat geldt uh, ook bij het Openbaar Ministerie. Je moet mensen hebben die, die weten hoe de digitale wereld werkt... en hoe de financiële wereld in elkaar zit. Dan kun je dit soort dingen, denk ik, uh, effectief aanpakken. En dat is een, iets van de lange duur. Maar ik denk dat het wel heel goed is... dat we als politiek daar die kant op sturen. En daarom denk ik dat dit soort debatten wel degelijk zin hebben. Ja. Dat is natuurlijk hele dure krachten, Jan. Hè? Fiscalisten... Uh, mensen die goed zijn met, met computers, ICT'ers... die, ja, als ik wel eens naar die loonschalen van de politie kijk... en ik heb vrienden van mij, die hebben fiscaal recht gestudeerd... nou, die, die, die, die lachen om dat soort loonschalen. Dus ik denk dat je daar ook wel, voor dat soort functies... Als je dat soort regisseurs wil, moet je ook als overheid... en dus als politie toch die mensen op een andere manier gaan belonen. Anders komen ze niet. Nou, wat je vooral ziet, is dat het over het algemeen... de politie best wel lukt om die mensen binnen te halen... maar dat die mensen vaak teleurgesteld vertrekken. En dat komt omdat ze niet altijd perspectief zien... en het gevoel hebben dat ze niet gehoord worden... binnen de politieorganisatie maar dat ze wel heel erg gemotiveerd zijn. Want wat is er nou eigenlijk mooier dan boeven vangen en hiermee bezig te zijn? Dus ik denk dat ook heel veel hoogopgeleide mensen graag dit werk doet, maar die willen wel serieus worden genomen binnen die organisatie. En daar moet denk ik de politie een cultuuromslag in ja. maken, dat er uh, meer ruimte is voor dat soort mensen. U denkt dat het kan, hè, met de bestaande middelen, gewoon andere mensen anders opleiden, anders inzetten. Uh, hoe ligt dat politiek, Joost? Denk je dat de Tweede Kamer het daarmee eens is? Nou ja, kijk, wat Maarten Gauthausen net zei... dit kabinet heeft geld uitgetrokken voor justitie en, en, en politie. Dus dan is eerst altijd het credo, laten we dat eerst maar eens uitgeven. En dan gaan we wel weer verder kijken. En of ze zich ook direct met die loonschalen gaan bemoeien... dat weet ik niet. Ik kijk even opzij of dat wie weet een, een item gaat worden. Maar dat, dat, dat durf ik niet te zeggen, Jan. Nee, jij denkt, jij denkt me niet, gok ik zomaar. Ja, kijk, dat zijn ook van die dingen die, die kan je natuurlijk als Tweede Kamer wel zeggen. Maar uiteindelijk is dat uh, het, het kabinet, de minister is, is de werkgever... maar dat is natuurlijk een onderdeel van de onderhandelingen... tussen de bonden en de werkgevers. En ja, dat lijkt me niet zo handig als, het, als de Tweede Kamer zich daar uitgebreid mee gaat bemoeien. Nee, maar kan, maar, maar, ja? maar als, volgens mij is dat ook niet de meest wezenlijke. Want je ziet dus dat heel veel mensen graag bij de politie willen werken. Ook mensen die heel goed zijn met computers. En je kunt dan op een gegeven moment natuurlijk legaal allerlei dingen doen... die hartstikke interessant zijn om te doen en bijdragen leveren aan de samenleving. Waar die mensen vaak tegen oplopen... is dat hun ideeën onvoldoende worden gehoord binnen de politie... en daardoor worden ze gefrustreerd. En ik denk dus dat het veel meer een kwestie is van een andere cultuur... bij de politie, een andere manier om om te gaan met mensen... die uh, van buiten de politie komen en een hoge opleiding hebben... Ja. dan puur een kwestie van geld. Dat, dat heeft u uitgelegd, maar ja, we hoorden toch Jan Struijs ook weer zeggen... het gaat om prioriteiten stellen. Als je het een belangrijk vindt... kun je het ander misschien niet doen. Ja, dat lijkt me een waarheid als een koe. Je kunt natuurlijk nooit alles doen. En ik denk dat het ook een illusie is... dat we alle strafbare feiten kunnen opsporen en vervolgen. Maar dit soort hele ernstige delicten... daar moeten we natuurlijk wel uh, uh, volop inzetten. En we moeten ook voorkomen... want dat is nog wel een uh, probleem wat ik ook zie... is dat mensen zeg maar, een beetje in de middensegment van de criminaliteit... dat die de dans ontspringen. Dat daar onvoldoende aandacht voor is. Maar dat ze langzamerhand wel doorgroeien... naar een positie hoger in de piramide. Uh, want dan heb je namelijk mensen jarenlang de gelegenheid gegeven... om positie op te bouwen terwijl je als je in een eerder stadium had ingegrepen... had je beter resultaat bereikt. Ja, Dat is precies waarom, nou ja, ik zeg maar even Joost, de rechtse partijen, denk ik toch vanavond... om meer veiligheid en meer geld gaan vragen, of niet? Ja, maar er zitten twee rechtse partijen in het, in het kabinet... dus die zullen niet zo heel snel nu om heel veel meer geld durven te vragen... want dan hebben ze toch echt een probleem met hun eigen minister van Financiën... en een eigen minister van Justitie. Dus dat scheelt, denk ik. Dat is politiek. Ja. ja, en ik zou vooral inzetten op politieagenten... die weten hoe het in allerlei submilieus werkt. Zorg dat je mensen in huis hebt die de Marokkaanse wereld kennen... die de Turkse wereld kennen... zodat je ook makkelijker daar voet aan de grond kan, kan krijgen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Kennis en kwaliteit. We hebben een vooruitblik gekregen op het debat van vanavond. Middels Maarten Groothuizen van D66 en Joost Vullings. de dank. Graag gedaan, graag gedaan. De Brexit gaan we het dan over hebben. komt hij er nou wel of... Misschien toch niet. Vooraanstaande politici roeren zich in het debat... en er lijken dingen aan het schuiven te zijn. Mathieu Segers, Europa deskundige van de Maastricht University. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de voorzitter van het Duitse parlement, oud-minister van Financiën ook... Hè, Wolfgang Schäuble, zegt in Der Spiegel... de brexit zou wel eens niet door kunnen gaan. Is dat een opmerkelijke uitspraak? Ja, dat is een opmerkelijke uitspraak. Zeker omdat hij komt van Schäuble. En dat is toch een man die niet zo heel vaak uh, de media zoekt. En als hij dat doet, is het verstandig om te luisteren. Want hij staat ondertussen een beetje boven de partijen. Dat komt door dus zijn zeer indrukwekkende carrière. Maar ook voor wat hij allemaal gedaan heeft uh, voor die Europese integratie in de afgelopen decennia. Hij heeft eigenlijk twee dingen die hij aanhaalt. Hij zegt, nou, de laatste Europese top... daar is besloten om die brexit-onderhandelingen... toch wat te gaan verlengen. Eigenlijk tot in 2020. Het echte finale moment is daarmee vooruitgeschoven. En zelfs tot een punt waardoor de Britse parlementsverkiezingen ertussenin gaan vallen. Dus dat, dat maakt dat er toch nog een moment is om, uh, om er ook democratisch over te gaan praten in het Verenigd Koninkrijk. En hij zegt, ja, die hele situatie met Skripal heeft duidelijk gemaakt aan de Britten waar hun echte vrienden zitten. Want wie gingen er meteen om Groot-Brittannië heen staan? Dat waren Frankrijk, Duitsland en de instituties van de Europese Unie. Um, en dat zou de Britten wel eens op andere gedachten kunnen brengen, zegt Schäuble. Denk je dat daar wat in zit? Dat de Britten daardoor zien dat ze de EU wel nodig hebben? Nou, ik denk dat hij met name met dat laatste punt... kijk, er is natuurlijk heel veel aan de hand in de wereld. Het gaat niet alleen om vijandigheid ten opzichte van Rusland... maar het gaat bijvoorbeeld ook over Donald Trump... die uh, de tektonische platen van de wereldhandel in beweging is aan het brengen... met een handelsoorlog tegen China die hij aan het ontketen is. Door al dat soort grote geopolitieke bewegingen... wordt het voor het Verenigd Koninkrijk ook moeilijk om die brexit door te zetten... want ze zijn te zwak om alleen overeind te blijven in dat geweld. En ze hebben de dus steun nodig, dat blijkt in die situatie Skripal. En waar vinden ze dan als eerste steun? Ja, dat is toch bij de Europese Unie. En we moeten niet vergeten dat uh, voor alle leden van de Europese Unie uiteindelijk geldt... dat de bottom line uh, om mee te doen aan dat Europese integratieproces... toch heel vaak is... Uh, dat ze zich op hun eentje niet kunnen handhaven in de wereldpolitiek. Ja, dat klinkt allemaal uh, heel aannemelijk en redelijk. Tegelijkertijd, als je naar ja, de Britse media kijkt... dan uh, hoor je toch vooral dat die Brexit onvermijdelijk is. En als je mensen op straat daarop ziet reageren... roepen ze allemaal, uh, kunnen niet wachten tot het zover is. Ja, maar daarom is het goed ook hier in een land als Nederland... om af en toe eens een, een Duitse media erbij te pakken... en een Duitse krant te lezen, of in dit geval een weekblad, De Spiegel. En uh, die hectiek en opwinding uh, in de Britse pers... Uh, misschien een beetje van relativering te voorzien. Want één ding is heel erg duidelijk. Zowel het Verenigd Koninkrijk... Als de Europese Unie zit er helemaal niet te wachten op een chaotische brexit of een keiharde brexit zoals heel lang gezegd is. En aan de Britse kant in de media zegt men de hele tijd nu is er weer een definitieve stap gezet. Maar het komt ook door de spindokters rondom de Britse regering die dat nodig hebben om de geloofwaardigheid van de, van de koers van de regering mee overeind te houden. Maar of dat daadwerkelijk nou het hele verhaal is... dat waag ik al heel lang te betwijfelen. En uh, ik heb nu uh, Wolfgang Schäuble gehoord... en die zegt eigenlijk min of meer hetzelfde. Je denkt niet dat is wishful thinking van Schäuble? Nou, is, we zijn natuurlijk een heel... Uh, en uh, op, op het pad van de brexit, dat is heel helder. En daar gaan ook stappen gezet worden. Maar of die brexit uiteindelijk ook zal leiden... tot een echt afscheiden van, de, van het Verenigd Koninkrijk... van de Europese Unie op allerlei mogelijke manieren... Uh, dat is maar helemaal de vraag. Omdat het uiteindelijk uh, per saldo uh, een heel problematisch verhaal zal worden... om dat uh, als positief te zien, ook voor de Britten. Een soft brexit wellicht. Goed, dan naar een ander belangrijk land nog steeds in de EU... Frankrijk, uh, volgens jou wordt dit de zomer van de waarheid voor de Franse president Emmanuel Macron. Ja, voor Emmanuel Macron is, hoewel dat hier in het, aan het weer in, in uh, Maastricht in ieder geval nog niet in werken is. Uh, een hete zomer ondertussen al begonnen. Want uh, de stakingen door, van de Franse uh, uh, spoorwegen, ja, die zorgen ervoor dat Macron nu echt uh, ook B moet zeggen. Hij heeft heel lang gezegd. Ik ga de Franse economie hervormen. Dat is voor Europa ongelooflijk belangrijk dat hij dat gezegd heeft. Want alleen op die manier kan hij zijn agenda van Frans-Duitse samenwerking en de revitalisering van de Frans-Duitse as ook echt uitvoeren. Want de Duitsers hebben steeds gezegd, ja, mooie woorden van Macron, maar er moet ook boter bij de vis. En dat betekent dat de Fransen hun economie en met name hun arbeidsmarkt zullen moeten hervormen. Daar maakt hij nu een begin mee, maar hij loopt meteen tegen een ander Frans fenomeen op. En dat is namelijk het fenomeen van de staking. Bij de spoorwegen hebben ze drie maanden lang stakingen. Aangekondigd en uh, dat zal Macron toch. Uh, ja, daar zal hij het hoofd aan moeten bieden. Uh, om die hervorming die hij heeft aangekondigd, ook daadwerkelijk door te zetten. Dus ja, dat is de eerste test. Precies, want veel van zijn voorgangers zijn daar op stuk gelopen. Ja, dat is, uh, dat is geen wet van mede en persen dat een president overeind blijft uh, in dit uh, geweld van de vakbonden in Frankrijk. Hoewel. Uh, Macron zijn startpositie niet ongunstig is. Want er lijkt een meerderheid van de Fransen... toch wel sympathie te hebben voor het feit dat Macron zegt... het wordt langzamerhand tijd dat we allerlei wetten uit 1911... is een beetje gaan herzien. Ja, wetten over vroeg pensioen. Uh, nou ja, allerlei hele gunstige arbeidsvoorwaarden. Uh, hebben wij er eigenlijk last van? Als Nederland bedoel ik dan, als het hem niet lukt? Nou, kijk, voor de eurozone, waar wij ook lid van zijn als Nederland... is het heel belangrijk dat Frankrijk meedoet in de lijn... Uh, van ja, uh, de economie op orde brengen en zorgen dat er een krachtige eurozone komt... om de ellende die we de afgelopen jaren gehad hebben in de toekomst te voorkomen. Dus in dat opzicht is het zeker belangrijk uh, wat Frankrijk doet... en uh, kan Macron met deze agenda ook rekenen op steun van de Nederlandse regering. Maar hij moet hem wel nog realiseren. En als het hem niet lukt, wat betekent dat voor zijn positie? Ja, dan betekent het dat hij uh, de leidende positie die hij zelf geclaimd heeft in die Frans-Duitse as en de toekomst van de eurozone, dat hij die gaat kwijtraken. En dan speelt nog iets anders, uh, want het is sowieso een heel belangrijk jaar voor Macron, want hij wil ook eigenlijk een alternatief ontwikkelen voor uh, het Europees parlement. Hij wil eigenlijk dat Europees parlement hervormen. Uh, en uh, om dat te doen wil hij niet meespelen met de gevestigde politieke stromingen. Christendemocraten, sociaaldemocraten, liberalen. Uh, die op dit moment nog de dienst uitmaken in het Europees parlement. Zijn partij En Marche uh, die verbindt zich aan geen enkele van deze partijen families die wel allemaal bedelend bij hem langs zijn geweest. Want iedereen wil natuurlijk in dat Europees parlement samenwerken... met de meest pro-Europese regeringsleider van dit moment. En dat is Macron. Hij heeft zich aan geen van deze stromingen verbonden. En hij wil dus deze zomer en dit voorjaar ook een alternatief ontwikkelen... Uh, voor die stromingen in het Europees parlement. En daarmee zet hij ook het hele spel van de spitsenkandidaten... dat het Europees parlement bij de vorige parlementsverkiezing in 2014 heeft bedacht erg onder druk. En ook dat is heel erg spannend. Gaat het hem lukken om daar een alternatief voor te ontwikkelen uh, en daar ook echt vernieuwing te brengen in dat Europees parlement, wat eigenlijk wel uh, best wel gewenst is. Dit. Ja, voor de opvolging uh, van Juncker. Het wordt dus uh, inderdaad de zomer van de waarheid voor Macron. En we zullen dat blijven volgen ook middels Mathieu Segers, Europa-kenner van de Maastricht University. your power lie As you move Across the southern sky You took my babe Way too soon What have you done? Caged and Sunday, Someday, babe When you want your man And you find him gone Just like the wind Don't trouble your mind Whatever you do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 Jeetje, ik heel onmiskenbaar dat geluid. Cajun Moon. Trending vandaag. Ja, opheffen, opheffen, opheffen en nog eens opheffen, Martijn. Ja, klopt. Absurd, drukke dag op sociale media vandaag, zoveel opheffen. doen een kleine greep. Uh, we beginnen met Rendang Gate. Um, in heel de wereld. Rendang, ja, in heel de wereld, maar vooral in Azië speelt op dit moment Rendang Gate. Dat begon gisteren in Masterchef UK. Dat is een kookwedstrijd op de televisie. Een deelnemer met roots in Maleisië maakte dat beroemde gerecht, he, Kip Rendang. We kennen het natuurlijk uit de Indische keuken of Indonesische keuken, zoals sommige mensen zeggen. Maar die mevrouw, die kreeg van de jury nogal kritiek. I like your rendang flavour. That's like a coconut sweetness. However, the chicken skin isn't crispy. It can't be eaten. But all the sauces on the skin I can't eat. Okay. I think the chicken rendang on the side is a mistake. The in de rendang zou niet crispy zijn. Niet nou, lekker knapperig. Nee, dat viel niet lekker in heel Zuidoost-Azië. Zacht uitgedrukt. Zelfs de Maleisische president, meneer Ramzak... bemoeide zich ermee via Twitter. Hij twitterde... hoe. Eats Chicken Rendang Crispy. Met een heleboel vraagtekens twitterde hij. Een witte man die wil eventjes uitleggen aan een Aziatische chef... hoe dat gerecht hoort te zijn. Dat is Whitesplaining. Ja. En voor de duidelijkheid, Rendang hoort dus niet crispy te zijn. Men is woest. Kom niet aan ons eten, vinden Maleisiërs en Indonesiërs. En dat zijn er een heleboel. En die zijn allemaal heel erg boos. Nou zitten we het in. Veel goede, keiharde grappen. Foto's van een uh, nep KFC reclame met een bakket uh, crispy Rendang. Maar goed, ga maar even kijken. We hebben uh, wat links op onze website okay. gezet. Even en en een dan? andere gaat over een bordspel? Ja, over kolonisten van Catan. Want uh, kolonisten zijn fout. Het speelgoed van het jaar 1990 is in opspraak. Fabrikant van het populaire bordspel uh, kolonisten van Catan dus heeft namelijk in alle stilte de naam van het spel veranderd in Katan, zonder Ach. kolonisten. Ze kregen kritiek namelijk uit pro-Palestijnse hoek. We zouden met de naam kolonisten steun geven aan de bouw van Joodse nederzetting op de westelijke Jordaanhoever. Een moderne vorm van kolonisatie. Staatssecretaris Dijkhoff, zelf verwoed kolonistenspeler, vindt het onzin. De fabrikant laat zich leiden door een paar gekkies in een mailbox, vertelde hij aan BN De Stem. Mm. Er zijn echte problemen die meer aandacht verdienen. Overigens staat op de website van de fabrikant nog wel de oude naam kolonisten van Katan. Dat doen we, zegt de fabrikant, omdat mensen dan in Google nog altijd het woord kolonisten kunnen gebruiken om het spel te Zoeken. En natuurlijk ja. kunnen bestellen op de website. Dus vanavond, trouwens, bij de collega's van een vandaag meer over uh, kolonisten. Gate. Oh ja. ja. Ka kan bijgezet worden bij de negen zonen. Ja. Kolonisten ja. van Katan. Ja. Goed. Dan uh, 911 was een inside job. Alweer, ja. George, oh ja. Va George van Houts bij Pauw gisteravond. Het dendert nog door ja. op sociale media. Die acteur en activist, George van Houts, bekend van Radio Berg eik en van zijn toneelvoorstellingen, waarin hij heel erg kritisch over is. Over de financiële wereld. Ja. ja. Die zat daar bij Pauw om te vertellen dat de aanslagen op 11 september 2020 volgens hem een inside job zijn. Nee, nee, nee, nee, dat, dat klopt niet. Ik hoop dat je het echte gat laat zien waar de, waar de camera van de... Nee, die laat je natuurlijk niet zien. Nou ja, natuurlijk niet zien. <lacht> nee, nee hebben, hebben we hier een complot? Nee, nee, maar dit is niet het beeld wat we hadden afgesproken... dat jullie zouden laten zien. Ja, sorry, daar weet ik niks van, want... Maar nee, ik... natuurlijk niet. Oké, okay. nee, <lacht> Kom op. Jongens, welk beeld? Ik heb, <lacht> ik heb jullie fragmenten gestuurd. Dit zou jullie gebruiken en dat laat je gewoon niet zien. Ik heb geen idee. Serieus, ik zie hier een complot hoor. Ja, het, is dus, het is één groot complot. complot. En Jeroen Pauw zit dus ook in het complot. Omdat hij niet met George van Hout meeging in zijn, in zijn redenering. Grappig hoe dat gaat op sociale media. De eerste paar honderd tweets en Facebook berichten hadden een strekking van. Ik lees een tweet van Ferry Mingelen voor. Waarom laat Pauw dit dwaallicht aan het woord? Eh, kan die man een dwangbuis krijgen? Mag ik mijn omroep bijdragen terug? Maar ja, als snel keert dan het tij, zoals we wel gewend zijn op sociale media. En dan eh, is er ineens, zijn er ineens heel veel mensen die. Eh, team George van Hout, eh, deze man. Wordt uiteraard niet serieus genomen door de mensen van de mainstream media. Nou, dat is nog heel redelijk. En dat gaat allemaal verder. Die zitten allemaal ook in het complot. Dat zei soort van houdt, ook eigenlijk een beetje. En dan uh, Koningin Beatrix erbij, Joris Demming, de Bilderberg, Illuminatie. Oh, ja. Een Joods of niet-Joods wereldcomplot onder leiding van George Soros. En op een gegeven moment zag ik zelfs Elvis Presley voorbij komen. Jan. Want die leeft nog. Die leeft zeker Goed. nog. Hij is in een supermarkt gezien van de week. Tot nog. zover. Ja. <laughs> Zou ik zeggen. Uh, wat veel interessanter is misschien, hoe ik Twitter aan het rij kan worden. Ja, dat is een mooi verhaal. Ik had je dat een beetje beloofd. Um, internetbeveiligingspionier John McAfee die heeft bekendgemaakt, dat hij af en toe een tweet de wereld instuurt voor geld. Nou, dat is helemaal niet zo bijzonder. Dat doen eigenlijk al die sterren met heel veel geld. Heel veel volgers en geld. En nou, ja, dat is logisch, daar krijgen ze geld voor. Wat wel opvallend is, is dat McAfee, die heel rijk is geworden... door de verkoop van antivirussoftware, heeft bekendgemaakt... wat hij dan precies krijgt per gesponsorde tweet. Een ton. 105.000 dollar. Hallo, hoeveel, 300, hoeveel volgers heeft hij? 800.000. Ja. Meer. Dat is 375 dollar per letter... Uh, ik heb gekeken hoeveel dat per volger is. Uh, 12 cent. Dat is trouwens best veel. Maar dat zegt hij zelf ook. Het is schandalig, schaamteloos veel, vertelt McAfee aan de Independent. Maar het is echt waar. En het is wat ze ervoor voor over hebben, niet wat ik ervoor vraag. Overigens wijst hij 90% van de verzoeken die hij krijgt om reclame te maken af. En waar is die reclame dan voor? Uh, Bitcoins, cryptocurrencies. Dus allemaal van dat soort uh, munten. Uh, en die, uh, die hebben daar heel veel geld voor over. Boxer Floyd Mayweather bijvoorbeeld. En acteur Jamie Foxx. Die doen ook veel twitteren over uh, cryptocurrencies. En onlangs is naar buiten gekomen dat die Floyd Mayweather... die had getwitterd over zo'n munt, zo'n cryptocurrency-munt. En dat bedrijf haalde vervolgens 32 miljoen dollar op. Ziek idee. Na die tweets. Maar dat bedrijf is nu wel aangeklaagd wegens fraude. Zo vaak voor de geloofwaardigheid yes. van al die tweets. Want die zetten ze dan vooral op het net dus blijkbaar... omdat ze daar gigantisch veel geld aan yes verdienen. Sir. En niet omdat ze denken u daar goed mee te informeren. Nee. Ik zou hem zo zeggen, resultaten uit het verleden, et cetera. Dankjewel, Martijn Rosdorf. Dag, Dit was een Vandaag voor Vandaag. Lara Ren.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 als enige examentrainer bewezen effectief. Beleg met Zinvest in Duits vastgoed. Met een verwacht jaardividend van 6,6 Dat u in maandelijkse termijnen ontvangt als voorschot. Kijk op zinvest.nl/slash Duits vastgoed. Zinvest, daar kunt u op bouwen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. In centro, Ngependa Kuwaba Kawahida Zahidi. Kwaza Bababu in centro, Sasapia, Nikenia. In Centro Quenje Radio SUV. In Centro, ja IT company nu ook in Kenia.